8 uur, het NOS-journaal, door Rold megens Vooral grote verkeersproblemen door sneeuw in het zuiden en oosten. De Kamer gaat jaarlijks praten met NS en ProRail. en zware zeebeving bij Salomonseilanden. <tie> Het verkeer heeft vooral ten oosten van de lijn Amsterdam-Utrecht-Den Bos last van de sneeuw en de gladheid. In delen van Noord-Brabant en Limburg sneeuwt het ook nu nog tijdens de spits. Kort voor acht uur stond er ruim 450 kilometer file op de snelwegen en belangrijkste secundaire wegen. Volgens de verkeersinformatiedienst zijn de files vooral ontstaan door geschaarde vrachtwagens. En vooral op de A2 tussen Den Bos en Utrecht zijn de problemen groot. Daar staat het verkeer over 40 kilometer vast meer details over de files zometeen van de ANWB. Op Sommige wegen waren vanochtend de linkerrijstroken niet goed bereikbaar omdat het verkeer nog op gang moest komen. Het zout dat was gestrooid moest nog worden ingereden. Er rijden ook minder treinen vandaag vanwege de sneeuwval. Op wat wisselstoringen na zijn er volgens de Nederlandse spoorwegen... vanochtend geen problemen.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 Hij reed maandag onder invloed tegen twee geparkeerde auto's aan. Na de botsing reed hij door. En ook had hij geen geldig rijbewijs. Een agent dwong de slingerende bus tot stilstand... en hield de 58-jarige chauffeur aan... en bleek anderhalf keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De chauffeur werd al direct geschorst en is gisteren op staande voet ontslagen. Het schilderij van Picasso, zittende vrouw bij het raam... heeft op een veiling in Londen 33 miljoen euro opgeleverd.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 Een aantal ruggenwervels werd beschadigd. Vrijdag wordt waarschijnlijk duidelijk hoe lang Hogerland nog in Spanje moet blijven. Het weer in het midden en zuiden nog sneeuw die de komende uren naar het zuidoosten wegtrekt. Daarna wordt het droog, en vrij zonnig. Later vocht dan weer vanuit het noordwesten, regen en natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Ook morgen buien met winterse neerslag. AWB verkeersinformatie: ruim 500 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. En vooral problematisch op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Het staat tussen Twello en Kootwijk 22 kilometer. De A2 Den Bos Utrecht, tussen Kerkdriel en Oude Rijn. Staat 36 kilometer en op de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Inmiddels 50 kilometer rijden in het verkeer vanaf de Afrit Beek tot aan Maarsbergen. Ook de A28 is volle Utrecht hadden het lange file tussen Strand Horst en de Afrit Maarn. En op de A73 Nijmegen-Roermond. En die weg is zelfs dicht in de richting Roermond door een geschaarde vrachtwagen.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 ...Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Europa stemt vandaag over een wet die autoverkeer stiller moet maken. Zo klinkt het bijvoorbeeld nu in Utrecht. En zo moet het gaan worden. Dat is een stuk rustig. En het elektronisch patiëntendossier lijkt er nu toch te gaan komen. De Landelijke Huisartsenvereniging gaat akkoord. Maar niet alle huisartsen zijn het daarmee eens. U hoort zo nog de tegenstanders. Eerst over een splijtswammetje in de regeringscoalitie. VVD en PvdA verschillen wezenlijk van mening over de Europese integratie. Dat bleek gisteren tijdens het debat over de omstreden Europa-speech... van de Britse premier Cameron. Hij raakte een gevoelige snaar met zijn pleidooi... voor minder Europese bemoeienis in nationale aangelegenheden. Het Nederlandse kabinet is bezig met het maken van een inventarisatie... van overbodige Europese wetgeving. Premier Rutte, operatie Stofkam, wat is dat? Dat weet ik niet. Dat is de betiteling van wat u met het kabinet beoogt te doen. De afweging wat nou Europees geregeld moet worden en wat in Nederland. Zo wordt het door dus sommige parlementariërs genoemd. Uh, wat wij ons hebben voorgenomen in het uh, regeerakkoord... is om heel fundamenteel te kijken wat zou je beter op het nationaal niveau kunnen doen wat nu in Brussel gebeurt. En welke taken zou je die in Nederland plaatsvinden... misschien beter in Brussel kunnen doen. Dus met andere woorden, op welk niveau horen taken het beste thuis? Uh, en daar gaan we de komende maanden aan werken. Nou zegt Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... Zegt, ja, dat is eigenlijk een, met de stofkam door de Europese regelgeving heen gaan... om te zien wat overbodig is. Ziet u dat ook zo? Ja, ik, ik, dat, dat is het ook. Maar het is ook wel heel fundamenteel kijken... Uh, op welk niveau uiteindelijk taken moeten plaatsvinden. Wat Samson zet is waar, ik denk dat het nog wat meer is. Want daar liggen politieke beslissingen aan ten grondslag. Uiteraard, uiteindelijk is dat de politieke En Die moet je ook in de coalitie, die niet over alles hetzelfde denkt... moet je het erover eens worden. Nou, daar heb ik alle vertrouwen in dat dat zal lukken. Maar dat zal zeker enige discussie vragen. Mensen zouden de indruk kunnen krijgen... dat er de komende jaren ook daadwerkelijk iets gaat veranderen. Is dat ook zo? Ja, het is natuurlijk doodeng als er dingen veranderen, maar dat kan zomaar gebeuren. Wat, wat is daar erg aan? Nee, ja. Niet omdat het erg is, maar mensen koesteren nu koester hoop uh, dat inderdaad uh, bijvoorbeeld Europa teruggedrongen gaat worden. Andere mensen zullen zeggen, ja, veel meer zaken zouden we Europees moeten regelen. Gaan dit soort fundamentele beslissingen ook genomen worden in Nederland en later in Europa? Ja, we gaan die inventarisatie nu maken. Dit doen we niet om een vermeende. Onvrede over Europa doet te veel of te weinig te beantwoorden. Dit doen we oprecht vanuit de overtuiging dat Europa beter kan functioneren. Dan is het al moeilijk genoeg om in Nederland overeenstemming te bereiken. Blijkt al uit de verschillen van mening tussen PvdA en VVD. Maar is er dan nog een mogelijkheid om met die 27 andere lidstaten... Dan te zeggen van oké, okay, we gaan dingen voor het anders doen. Ik bedoel, hoe ver weg is dat nog? Overigens zie ik dat niet zo somber in. Ik denk dat Partij van de Arbeid en VVD het er echt over eens gaan worden, omdat die verschillen van mening in praktijk echt wel beperkt zijn. Uh, op het tweede punt, dan heb je die lijst. Hoe ga je dat in Europa doen? Dat zal een enorme discussie vergen. Maar je ziet tegelijkertijd dat de voorzitter van de commissie, Barroso, uiteraard Cameron in zijn speech, de reactie op die speech, bijvoorbeeld van de Duitse bondskanselier, dat uh, Merkel, dat die eigenlijk allemaal openingen creëren naar zo'n discussie. Dus in die zin veranderen ook zaken. Is het wat minder betonnerig? Is het wat minder, is het wat minder in, in staal gegoten van dit doet Brussel en dit doet Nederland? Of andere, hè, doen de nationale lidstaten. In het belang. Niet zozeer van een discussie over oh, Europa doet te veel of te weinig. Maar hoe zorgen we ervoor dat we in Europa meer welvaart creëren, meer banen, bestrijding van jeugdwerkloosheid. Maar ook inderdaad uh, belangrijke waarden als democratie en mensenrechten. Premier Rutte was dat in gesprek met uh, politiek verslaggever Michiel Breedveld. Over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een grote meerderheid van de Nederlandse huisartsen... heeft gisteren ingestemd met invoering van het elektronisch patiëntendossier. Alle huisartsen in Nederland mogen nu zelf kiezen of ze ermee gaan werken. Paul Haberts van de huisartsenvereniging LHV legt uit wat daar nu is geregeld. Het betekent dat de huisarts aan patiënten zal vragen... vindt u het goed dat ik het mogelijk maak dat s'avonds in avondnacht en weekenddienst... gegevens beschikbaar zijn op de regionale huisartsenpost. En dat is voor chronische patiënten een mooie... ...en goede winst. praten we over verder met Annelies Leloup, huisarts in Amsterdam... ...bestuurslid van de vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Mevrouw Leloup, goeiemorgen. Goedemorgen. Heb hebben u al wel eens eerder in de uitzending gehad. U bent niet helemaal voor, geloof ik, hè? Nee, ik ben niet helemaal voor, nee. Nee, nee helemaal tegen. Vorige okay. week heeft u aangekondigd een bodemprocedure te beginnen... ...om invoering van het EPD te voorkomen. Nu blijkt toch een grote meerderheid van de huisartsen... ...in te stemmen met het EPD. Wat betekent dat voor u? Nou, als ik één kleine correctie, ik denk dat het niet eens een grote meerderheid is. Want er zijn natuurlijk een aantal kringen die tegen zijn, waarvan de grootste al, al duizend leden heeft. Maar dat is een klein detail. Wat het de rechtszaak betreft, uh, betekent dat wij zeker doorgaan. En heeft dit verder ook helemaal geen invloed, want de rechtszaak is een principiële kwestie. Het gaat over ons beroepsgeheim, de privacy van de patiënt. En eigenlijk ook nu weer bevestigt de, de slechte informatie naar de patiënt toe. Waarom vindt u dat hiermee bevestigd, mevrouw Laloep? Nou, ik hoorde in het journaal om 7 uur vertellen dat de patiënt wordt verteld en gevraagd of hij zijn informatie wil uitwisselen met de huisartsenpost. Mm -hmm. Terwijl nog steeds op de website en in de volks van de VZVZ staat, dat betekent dat als je daar toestemming voor geeft, dat dat veel verder gaat. En de VZVZ is degene die het dossier uitvoert, hè? Ja, dat zijn degene die eigenlijk het heel systeem gaan beheren en ook in de toekomst gaan bepalen met wie er nog meer uitgewisseld gaat worden. En dan... Zal de patiënt niet meer persoonlijk op okay. de worden? Dus u zegt, uh, de patiënt zegt één keer ja en vervolgens uh, weet hij eigenlijk niet meer wat daarna gebeurt? Nee, en eigenlijk nu al niet. En ik het verbaast mij echt dat dat gewoon gezegd wordt dat het alleen maar voor huisartsen onderling is, terwijl dat uitdrukkelijk staat: op het moment dat u toestemming heeft gegeven, geeft u toestemming aan de huisarts en de apotheek om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen. Dus ik denk dat zelfs op dit moment uh, andere mensen bezwaar zouden moeten gaan maken op deze manier van. Uh, het mensen toestemming laten geven. Maar dat kan toch ook, mevrouw De Loep? De patiënten kunnen toch nee zeggen? Waarom wilt u het niet aan de patiënten overlaten en wilt u het helemaal tegenhouden? Nou, ik zou het graag aan de patiënten overlaten, maar dan moeten ze wel goed geïnformeerd worden. En elke keer wordt weer bevestigd dat dat zeer eenzijdig is, ook in het nieuws. En eh, vandaag dus weer, Van u geeft alleen maar daar toestemming voor. Bovendien heeft de patiënt eh, niet over zich waard welke informatie dan naar buiten toe gaat. Ik ja. denk, de patiënt is zeker niet dom. Nee, maar als ik even maar onderbreek, de, die VZVZ VZ zegt steeds... ze worden wel goed geïnformeerd. Er is voldoende uh, informatiemateriaal, dat wordt ook ingezet. Dat is zo'n beetje aan de huisartsen om ze goed te informeren. Waarom kan dat niet? Waarom vindt u dat niet goed? Nou, om... ja, dat is wel eens niet een spelletje natuurlijk. Wat is wel goed geïnformeerd of niet? En, en kijk, als de VZVZ wordt goed geïnformeerd... dan wordt vandaag weer bevestigd dat dat niet zo is. Zelfs de huisartsen worden niet goed geïnformeerd... De huisartsen hebben vorige week van de LAV een volde gekregen waar echt iets anders in staat dan wat de VZVZ en het confinant, dat is de afspraak die ze met elkaar gemaakt hebben, uh, voorin staat. Dus in feite denk ik dat een, een deel van de huisartsen die dat confinant niet gelezen hebben van bladzijden, zich niet realiseren dat dit veel verder gaat dan dat uh, gebracht wordt. Hoe komt het dat zo weinig huisartsen achter uw standpunt staan? Want een grote meerderheid, ik zeg het nog maar eens, ja. <laughs> steunt de LHV. Nou, ik durf toch te zeggen dat het niet de grote meerderheid is. Ja. Het gaat een meerderheid, de... laten we het bij een de meerderheid, kleine meerderheid... Een kleine meerderheid, ja. ja, het zou moeten Nou, nogmaals, omdat natuurlijk de LHV een belangenvereniging is voor de huisartsen... en dat een huisarts als praktijkhouder natuurlijk vanuit gaat dat zijn belangen behartigd worden. Ja, maar goed, huisartsen zijn toch zelfstandig denkende wezens, intelligente mensen... Jazeker, maar mm. hebben we niet alle tijd om 80 bladzijden door te lezen? Kijk, ik heb zelf ben ik bij een van de informatiebijeenkomsten geweest in Amsterdam. Yeah. En dat is een van de weinige kringen waar ook informatie is gegeven door artsen die tegen zijn. En ik denk dat dat veel te weinig gebeurd is. Ik heb daar gehoord hoe de LRV vertelt hoe het in elkaar zit. En daar heb ik weerwoord kunnen geven. En dat heeft ook als gevolg gehad dat Amsterdam dat zegt op deze manier niet. En dat is bij de andere kringen, voor zover ik weet, niet gebeurd. Misschien bij één of twee wel. Okay. Dus mensen zijn eenzijdig geïnformeerd. Goed. Nou, we zijn benieuwd naar de bodemprocedure, mevrouw Leloup. Oké. Okay. Dank voor uw toelichting opnieuw. Goed, bedankt. Annelies Leloup, huisarts in Amsterdam. bestuurslid ook van de vereniging Praktijkhoudende huisartsen, Die andere huisartsenvereniging dus. Hij is de man van Yes We Can, de tekstschrijver van president Obama. En hij stapt op. Straks hoort u er meer over. Eerste verkeersinformatie: 500 kilometer inmiddels, Arnaud Broekhuizen. We hebben 530 gehaald, Eeuw. maar we zijn op de goede weg, denk ik. Lange files wel op de A1 hoor: Hengelo richting Amersfoort. Tussen Deventer en Kootwijk: 25 kilometer. 30 kilometer op de A2, dan Bos Utrecht. Tussen Knoopert Empel en Knoopert Everdingen. Ja, en die echte kroonspand vandaag is de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 50 kilometer vanaf de grens tot aan Maarsbergen. Dus kom daar vooral niet voorlopig. A28, volle utrecht tussen Strandhorst en Leuze-Zuid. Daar staat 23 kilometer. En daar waar sneeuw valt, daar is het probleem onder andere op de A73 Nijmegen-Roermond. Die is richting Roermond nog altijd dicht en aan de andere kant staat er een lange file. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, wij krijgen ook berichten van luisteraars via Twitter dat de A73 tussen Heumen en Nijmegen een ijsbaan is. Um, en een lange file voor de Waalbrug vanuit Arnhem. Vrachtwagen daar op zijn kant. luisteraar heeft ook een foto getwitterd. Uh, inderdaad, te zien: sneeuw, sneeuwend uh, besneeuwd wegdek met een vrachtwagen op zijn kant, geel dek. Dat hangt een beetje over de weg. Uh, het mag in sommige delen van het land lastig zijn op de snelwegen met al die sneeuw. Maar ook in de binnensteden kan de sneeuwval heel vervelend zijn. Dat merkte Joris van der Kerkhoff. Die is inmiddels daar bij Nijmegen aangekomen. En ging eens kijken hoe fietsend Nijmegen met de sneeuw omgaat. Goedemorgen. Ik zag je net met een sneeuwbal. Ja. Is het een beetje goede sneeuwbal sneeuw, en sneeuw? Goede sneeuw, ja. ja? ja. Nee. Uh, wat, wat we de vorige keer hadden leek nergens op. Want wat was het verschil dan met de vorige keer? Nou ja, dat, het plakt niet. Als je het gooit, dan valt het uit elkaar. En uh, nu, nu uh, ja, kleeft het lekker. Nou ja, dan pakken we nog een beetje... Ah, heb je hem net gegooid? Want ik zag hem met je... Oh, wil je hem vastpakken? Ik, ik gooi die naar nou het bordje. Ik, uh, ja, ik wil niet naar mensen of auto's gooien. Ja, dat zou hier op uh. zich wel grappig zijn. Dat moeten we niet doen, hoor. Maar nee. uh, in uh, de wijk komen auto's aan. Op de snelweg is er sneeuw voor een belangrijk deel weg. Hier in de wijk mm -hmm. ligt veel sneeuw. Daar is een fietspad. En daar precies op die plek... Ja, daar stoppen mensen om dan uh, met de fiets verder te gaan. Had jij met je fiets last? Uh, nou, ik ben hier even afgestapt. Je kan het nog zien in de sneeuw uh, om hier naartoe te lopen. Uh, maar ja, het fiets is niet zo makkelijk, maar ja, het ligt alleen op zo'n randje, zo'n regeltje. Dus uh, dat komt wel goed. Er komt iemand aan. Ja, en uh, nog iemand. Jullie, van net hier fietsen jullie verder? Ja, naar school. Oké. Okay. Glipper de glibber. Gaat het goed met de fiets? Uh, ja. ja, best wel. En op de een of andere manier was het sneeuw door mijn capuchon naar binnen gevallen. Dan ja. moet je je capuchon afdoen, dus het is gewoon te nat. Maar fietsen ging goed. Ja, tot nu toe wel. Ik moet nog een heel stuk. Wow, oh. dat doe je handig. Oh, ja, dankjewel dat je even stopt. Dat doe je handig. Hier zo, oh ja, dan moet iemand langskomen. Dat doe je handig wel. Het is alleen op dat stukje glad op het moment dat je rechtsaf gaat. Of is het ook op andere plekken glad voor op de fiets? Uh, nou, het is best wel glad overal. Maar hier valt het wel mee. Ja, dit is schoongemaakt. Nou, ga maar verder, want er komt nu weer iemand anders aan. En dan wordt het uh, te druk. Oh jee, onhandig allemaal. Ja. Nat, glad, veel sneeuw in de wijk. Maar dat kan wel, uh, wel doorgereden worden. Een beetje opletten. En met fietsen ja, gaat het hier in Nijmegen in ieder geval wel redelijk. Nou, dat geldt niet voor de snelwegen. Op dit moment in het oosten van het land veel lange files. En uh, u het net al eventjes van de ANWB, vooral richting Duitsland. Ga daar niet in staan. Naar Utrecht, dat uh, is myno remmers myno sneeuwoverlast is ja. daar wel wat voorbij Ja, maar Tineke de Groot aan de Simon Bolivarstraat pleit voor dichtgesneeuwde wegen, ja. voor rustige <laughs> en voetbalwedstrijden van bekerformaat want dan zijn er geen auto's op de weg. Ja, je hoort het hè? Het, het zacht ruisen en toen ik hier aankom dacht ik ja, is dat nou alles? Maar u zit er altijd in. Ja, dat is het punt. Eén minuut is niet erg in die herrie... maar als je er dag in dag uit zit, dat is juist het probleem. Ja. Daar zijn ze in Europa ook achter gekomen. ondraaglijk verkeerslawaai. het een groot deel van de Europese bevolking stelt. Het Europese parlement wordt vandaag gestemd over wetgeving... die het geluidsniveau van nieuwe auto's drastisch moet inperken. Inmiddels is Jan Fransen hier binnengekomen, natuur en milieu. U hebt aan de TU Delft op het gebied van geluid van alles bestudeerd. En u zit hier ook namens de kracht van Utrecht die initiatieven ontwikkelt om te komen tot ander vervoer, alternatief vervoer binnen de stad Utrecht. U hebt een kaartje meegenomen. Ja, dit is uh, een recente kaart van het, geluid in, het verkeersgeluid in Utrecht. Um... Heel, heel nieuw kaartje, hè? Heel... Daar staan kleurtjes op. Uh, paars is heel veel herrie. Rood wat minder. En geel is uh, nog redelijk wat herrie. Je kan zeggen een uh, ma uh, matig slechte uh, geluidssituatie. Wat je dan ziet is dat. Uh, nou, het is, ik, wat ik zie is het lijkt wel een kaartje van een hartinfarct. Ja, daar lijkt het wat op. Dat komt door die, al, die, al, die verkeers, al die rode strepen die erin staan van al die wegen. Uh, elke, door de Europese regelgeving moet elke grote stad in Europa nu zo'n kaart maken. En uh, moeten ze dus in kaart brengen hoe erg het eigenlijk is. En dat is grote winst. Hier zie je dat uh, heel Utrecht is geel of oranje of rood. Ja. En geel wil zeggen een, een matig slechte uh, geluidssituatie. Oranje wil zeggen een slechte en rood wil zeggen een zeer slechte geluidssituatie. Nou, dan geldt eigenlijk voor bijna heel Utrecht dat het boven de norm zit. Dat komt ook omdat A2, A12, A27, A28, Utrecht zit helemaal vol. Dan heb je nog de randwegen. Uh, ja, dit moet dus minder worden. Waar komt die herrie vandaan? Is zijn het de automotoren? Dit is allemaal verkeer, dus het gaat allemaal om automotoren, vrachtauto's en vooral heel veel personenauto's. Maar is het de motor die de herrie maakt? Uh, nee, dat niet direct. Uh, als het langzaam verkeer is, midden in de stad wel, uh, dan overheerst het motorgeluid. Maar op de snelwegen en op de provinciale wegen, zeg maar boven de 40 km per uur, overheerst het banden lawaai. En dus die banden moeten stiller worden en die kunnen ook stiller worden. Ja. Alleen ja, een jaar geleden is dus de bandenrichtlijn niet voorzien van de derde traps die de milieuorganisaties wilden. Om het ze echt stiller te maken. Het bleef bij de tweede trap en dat was ja, in feite een beetje de allerlawaaiste eruit gooien. Ja, het is de autolobby te Brussel die ervoor zorgt ja. dat de wet minder streng werd. Laat ja. ik het zo samenvatten. Ja, ja. ja en, en nu gaat het dus om de normen die de auto als geheel moet hebben, dus inclusief de band... En nieuwe auto's die moeten dus aan die norm voldoen. Nou, er was een voorstel van de Europese Commissie... om in ieder geval een, een zekere aanscherping te maken. Een geweldige lobby kwam er op gang van de auto-industrie weer... waarbij Lenterover uh, met zijn, uh, zijn zware terreinbanden de hoofdrol speelde... want die wilde met die zware terreinbanden... en dan ook nog lawaaiige soort te, kunnen blijven rijden. En die hebben dus geprobeerd om uh, een, een, een amendement... Uh, via het Europese parlement door te krijgen... waardoor het weer hele slappe normen werden. Nou, dat, dat amendement dat is, dat is dan ook nog... Uh... Ja gisteren ingebracht. Maar... maar als je deze kaart ziet... zie je dat het foute boel is, eigenlijk, dat Utrecht er niet aan kan voldoen. En dit geldt natuurlijk voor veel meer steden in, in Nederland ook. U, Tieneke de Groot, heeft, wat heeft even een klein doosje op tafel. Dat hebt u laten maken... Nou, niet het doosje, maar wel wat nee, erin zit. wat erin zit. Wat erin zit, ja, dat zijn speciale oordopjes. Want uh, ja, zonder oordop en, en met een open raam... kan je hier s'nachts niet uh, slapen vanwege de herrie. En het zijn van die flexibele oordopjes... op maat gemaakt voor mijn oren. Uh, ja. uh, a raison van 100 euro. Ja, nou denk ik dat heel veel mensen denken... waarom gaat zo'n mevrouw nou naast A27 wonen? Nou ja, er staan hier huizen en... Uh, Twintig uh, jaar geleden was de herrie veel minder. En zo langzamerhand uh, is het uh, uh, autoverkeer is verdubbeld. En, uh, en nu merk je de laatste vijf jaar dat het echt een gigaherrie is. Ja. Je kan die dopjes ook nu in doen, dan hoor je heel veel niet. Dat kan ook een verademing zijn, hoor. Uh, ja? Ja, dat kan. Dat kan, dat kan. <laughs> Straks gaan we het hebben over de gezondheidsgevolgen. Want die blijken er zeker te zijn. Nu jullie weer. Ja, dat onthouden. Maino Remmers in Utrecht over verkeerslawaai. We zetten hem gewoon niet meer aan. Nee. Dat ook. We moeten even naar een bericht dat we zojuist binnenkrijgen. Want de stichting Holland Financial Center stopt in zijn huidige vorm. Um, door de grote kritiek uit de politiek op de lobbyclub voor de financiële sector... is er geen draagvlak meer voor de publiek-private samenwerking. Dat stelt het bestuur zelf in een persbericht zojuist. Um, na de nationalisering van SNS Reaal vorige week... Uh, gaven minister van Financiën Dijsselbloem en uh, de financiële woordvoerders... in de Tweede Kamer al aan dat ze de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven in dat HFC, dat Financial Center, niet langer wenselijk achten. En daarmee is volgens het bestuur de pijler onder het platform weggevallen. En u weet waarschijnlijk dat de voorzitter, Sjoerd van Keulen, al is opgestapt. Vijf voor half negen is het. Hij bedacht onder meer de pakkende campagneslogan slogan Yes, We Can. Maar vanaf nu zal de Amerikaanse president... het zonder zijn belangrijkste speechschrijver John Favreau moeten doen. Favreau stopt er namelijk mee. Hij wil voor Hollywood gaan werken. Laten we maar even luisteren naar een aantal vlammende teksten... waarmee hij min of meer Obama het Witte Huis inschreef. Yes, we can. Yes, we can. And our time for change has come. Hope is what led me here today. With a father from Kenya, a mother from Kansas... and a story that could only happen in the United States of America. Yes, we can. We are not a collection of red states and blue states we are the united states of america there is something happening in america change is what's happening in america where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people yes we can thank you god bless you and may god bless the united states of america over het vertrek van John Favreau als speechschrijver van president Obama... praten we verder met Huib Huddig. Speechschrijver die onder andere toespraken schreef voor Rita Verdonk en Mark Rutte. Welkom in de uitzending, meneer Huddig. Goedemorgen. Hoe belangrijk was deze John Favreau voor Obama? Nou, heel erg belangrijk. Ik moet nog even bijkomen van die prachtige fragmenten die jullie net lieten horen. Maar uh, nee, hij, uh, Obama was zonder zijn speeches waarschijnlijk geen uh, president geworden. Dus, uh, en John Favreau heeft als zijn speechschrijver daar echt een hele grote rol bij gespeeld. Onder andere met die uh, befaamde Yes We Can speech. En waar zit de kracht van, Favreau? In de, nou, de herhaling. De kracht van Favreau zit, zit voor een heel groot deel in de zinnen, in zijn volzinnen, dat hij heel mooi proza eigenlijk gebruikt met hele vloeiende zinnen. Jullie lieten net een bekende drieslag horen dat Obama altijd zegt, we are not a collection of red states and blue states, but the United States of America. Mm -hmm. ja, dat soort vloeiende zinnen die tot applaus leiden, dat is wel John Favreau's sterke punt. Maar dan moet je het ook nog wel even brengen. Hè. Hoeveel uh, wordt op het konto van Obama geschreven? Nou, dat is inderdaad... Uh, John Favreau zou zonder Obama niet de beroemdheid zijn die hij is. Uh, het, het is zeker zo dat Favreau echt een briljante speechschrijver is. Maar zonder zo'n president uh, kun je als speechschrijver ook niet schijnen. En Obama is... Hoe hij speeches presenteert en ook uh, vooral de emoties die hij weet op te roepen in zijn speeches. Ja, daarin is hij uniek. Ik denk dat Obama echt de geschiedenis zal gaan als een van de grote redenaars samen met uh, Martin Luther King. En mm, uh, John Favreau, die, ik hoor hem ook uh, verhalen vertellen. Of hij laat in ieder geval Obama verhalen vertellen. Zit is, is, is daar ook de kracht van een goede speech in? Ja, zeker. Dat, dat is bijvoorbeeld met de bekende Fired Up and Ready to Go speech. Daarin vertelt, uh, vertelt Obama echt een verhaal over hoe hij uh, een oud vrouwtje ontmoette die een zaal opzweepte met die woorden. En dat is, uh, storytelling is een heel belangrijk element in speeches. Mm. Maar eigenlijk hebben zij weer een stap verder gemaakt. Want storytelling is ook in speechland de laatste jaren is dat ja, een heel veel tegengekomen term. Maar wat zij ook heel veel doen is teruggaan naar waarden dat je echt eventjes benoemt, uh, ja, waar staat nou het Amerikaanse volk voor? En dat heeft hij uh, vooral in deze campagne en in de kick van deze campagne heel veel gedaan. En daarmee kan je het publiek raken. En dat is dus ook op dit moment iets wat in speechschrijversland uh, een uh, geliefd onderwerp is. Ja, hoe is die eigenlijk aan hem gekomen, Obama aan Favreau? Ja, het verhaal is dat dat heel toevallig gelopen is. Dat Favreau een hulpje was van John Kerry toen die presidentskandidaat tegen Bush was. En dat hij toen uh, tegen Obama bij een democratische uh, conventie uh, moest vertellen... dat hij uh, ervoor moest zorgen dat er geen overlap was tussen de speech van Obama en Kerry. En dat hij toen Obama zag oefenen en toen Obama heeft aangesproken... Op, uh, dat hij uh, wat dingen kon verbeteren. Nogal brutaal, maar uh, het beviel Obama blijkbaar wel. Goed. Nou, nou moeten ze zonder elkaar verder. Zal ja. dat lukken? Ja, ja Obama ja, nou, zit nou, niet ik bij wel zitten, luken. maar... Sorry, wat zeg je? Zo, Obama zal wel blijven zitten, maar van Rowe in Hollywood moet hij wel ja. een goede, goede speecher vinden, natuurlijk. En de goede grappen maken misschien. Nou, zoveel zo grappen maakt een Favreau niet. Maar ik denk, ja, ik, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik er iets in herken, want ik ben zelf ook speechschrijver geweest. En schrijf zelf ook graag proza uit scenario. Dus uh, ik kan me voorstellen, hij is gewoon echt een aantal jaren speechschrijver geweest. En dan schrijf je vooral teksten voor iemand anders. En op het moment dan wil je gewoon je eigen verhaal gaan vertellen. En ik denk dat dat bij Favreau nu het geval is. gaat hij doen in Hollywood. Huidig, hartelijk bedankt voor uw uitleiding okay. over bedankt, John Favreau. Goedemorgen.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 Drukkere ochtendspits door de sneeuw en NS en ProRail... jaarlijks op bezoek bij de Tweede Kamer. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. In grote delen van het land heeft het verkeer last van de sneeuw. Vooral ten oosten van de lijn amsterdam utrecht den Bosch is het glad en staan er files. Op het hoogtepunt van de ochtendspits, een klein half uur geleden... stond er ruim 500 kilometer file. Maar de filelengtes nemen nu weer af. Volgens de verkeersinformatiedienst zijn de files vooral ontstaan... door geschaarde vrachtwagens.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 Maar het zal wel leiden vandaag tot een, een wat onrustigere ochtendspits dan normaal. En over de NS gesproken. De Tweede Kamer houdt voortaan elk jaar een gesprek... met de top van de spoorwegen en ProRail. Dat is een initiatief van de Partij van de Arbeid. In dat gesprek moeten NS en ProRail vooral antwoord geven... op vragen over de samenwerking, zegt PvdA-kamerlid Hoogland. Nou, We kunnen ze eens vragen, hoe doen ze dat nou? Hoe gaat het samen? En dat dwingt ze om na te denken over hoe ze samenwerken. Want als je erover moet vertellen, dan denk je er ook over na... En dat is belangrijk, want uh, als zij samenwerken... dan kan de reiziger makkelijker en beter uh, van het ene station naar het andere. En daar gaat het natuurlijk om. De Partij van de Arbeid vindt dat er tot nu toe te weinig gesprekken zijn... tussen de Kamer en de twee organisaties. En volgens de PvdA werkt het beter om NS en ProRail af en toe uit te nodigen... dan wanneer de Kamer zich alleen maar op papier baseert.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 Maar het is moeilijk om die aan te pakken, zegt de vereniging. Dit hier is een voorbeeld uit Maleisië. Dat is eigenlijk de ergste misleiding. Want uh, hier is er helemaal geen Belgische chocolade in verwerkt. En toch meldt het bedrijf hierop Dark Belgian Chocolates. Momenteel uh, sturen wij naar die uh, bedrijven uh, brieven. En we wijzen hen op de misleidende etiketering. Spijtig genoeg stellen we vast dat het niet altijd echt effectief is. Belgische bonbons uit Maleisië. De Belgen willen nu dat Europa de Belgische chocolade wettelijk gaat beschermen. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een deel van het land begint de dag met een witte wereld. Het heeft of het is nog aan het sneeuwen en er is daarom vanochtend ook nog sprake van gladde wegen. Overal nou, in het midden en zuiden van het land heeft het vannacht gesneeuwd. En op dit moment sneeuwt het nog in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De komende uren valt daar nog een paar centimeter sneeuw bij. In het noorden daar is het droog gebleven, en daar komt momenteel wel dichte mist voor. In de loop van vanochtend trekt het neerslaggebied naar het zuidoosten weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. In Zuid-Limburg wordt het pas rond het middaguur droog. Vanmiddag is het overwegend droog zijn perioden met zon en het wordt zo'n 4 à 5 graden. De meeste sneeuwresten die zullen hiermee ook verdwijnen. Later vanmiddag verschijnen in het noordwesten weer een paar winterse buien. De wind, die is zwak tot matig, komt uit Noordoost. Vanmiddag draait de wind naar Noordwest en neemt tegelijkertijd iets in kracht toe. Kijken we naar morgen, donderdag, dan is het wisselend bewolkt. en is in het hele land kans op enkele winterse buien. Er staat een matige, aan vrij krachtige wind. en het wordt opnieuw 4 à 5 graden. AWW-verkeersinformatie. Nou, Ruim 400 kilometer file in ons land. en de grootste problemen doen ze voor in het oosten en zuidoosten van het land. Lange files, onder andere op de A1, Hengelo-Amersfoort. tussen Deventer en Kootwijk 25 kilometer. A2, dan Bos Utrecht. tussen Salbommel en Everdingen 20. Dan de A12 vanuit Duitsland richting Utrecht. Daar staat nog zo'n 30 kilometer tussen de grens en Maarsbergen. A50 in beide richtingen tussen Os en Arnhem. De A50, maar dan de andere kant op richting Eindhoven... bij Eindhoven staat 17 kilometer file. Daar valt ook nog wat sneeuw. En de A73 in beide richtingen tussen Roermond en Nijmegen. En daar krijgen we zelfs meldingen dat mensen anderhalf uur stilstaan.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer begint vandaag een ronde tafelgesprek over de gaswinning in het noorden van Nederland. Er moet duidelijkheid komen over de relatie tussen de gasboringen en aardbevingen. Stoppen met gaswinning, dat is ongetwijfeld het meest veilig, maar lijkt niet een realistische optie. We gaan erover praten met Rien Herber, hoogleraar Geo-Energie aan de Universiteit Groningen. En oud-adjunct-directeur van De NAM. Meneer Herber, goedemorgen. Goedemorgen. Stoppen. Geen optie? Wat is dan het alternatief? Um, studeren om te kunnen verklaren wat aardbevingen veroorzaakt in dit veld. Weten we dat dan nog niet? Wordt al nou, geboord sinds 1959 en gewonnen. Ja, maar boren, dat wil niet zeggen dat je weet hoe aardbevingen ontstaan. Het is een, uh, een effect wat optreedt als een uh, veld al een poos aan het produceren is... als de druk verlaagd wordt. En dat betekent, omdat die in dat veld zitten breuken... die, die zaten er al, he, dat zijn geologische breuken... Um, als je aan weerszijden van zo'n breuk een drukverschil krijgt... doordat je aan het produceren bent, dan is er een kans... dat die breuk gaat bewegen. En dat voel je dan als een, als een, als een beving. Ja. ja. Gaat u door? Wat lost dit op? <laughs> nou, dit betekent dat je het mechanisme... Wel weet, maar je moet het kunnen kwantificeren. Dat is het, dat is het grote probleem in dit soort situaties. En wat tot nu toe gebeurd is, is op basis van statistiek. Dus op basis van waarnemingen. Op een gegeven moment kwamen er bevingen in dat veld. En dat is ongeveer na een jaar of 15, 20 produceren. En dan bouw je een database op met trillingen, kleine trillingen en wat grotere trillingen. En op basis daarvan kun je statistisch een voorspelling proberen te doen over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het van statistiek is altijd dat je achter de feiten aanloopt. Ja, want het kan morgen gebeuren, hè? Uh, het zou morgen kunnen gebeuren, Jan. ja. Maar wat bedoelt u dat er precies zou kunnen gebeuren dan? Nou, een flinke aardverschuiving, verzakking... met een 6.0 op de schaal van Richter. Nou, dat is overdreven. Dat, uh, tot nu toe uh, is Daar het Daar wordt dat... in de Zwarte scenario's wel van uitgegaan. Uh, nee, dat is in, tot vijf. Dat is wat nu op dit moment het zwartste scenario zou zijn. Je kunt natuurlijk kun je een scenario gaan maken... waarin je zes toestaat te laten gebeuren. Uh, dat, is, dat is mogelijk, maar dan ben je alleen echt heel puur theoretisch bezig. En wat we nou net proberen te bereiken, denk ik, in dat veld... is om meer, ja, wat je dan noemt deterministisch... om van tevoren te kunnen rekenen hoe je dit gaat voorspellen. Niet, uh, niet alleen maar op basis van statistiek. Dat betekent... Dat je bijvoorbeeld een uh, ondergronds model moet maken. wat uh, nogal sophisticated is. waar je een aantal parameters voor nodig hebt. Maar dat is wat nu aan de orde is. Ja, mm. uh, volgens de inspectie. Jan de Jong, bijvoorbeeld inspecteur Dermijnen. Um, is uit onderzoek gebleken dat het mogelijk is. Uiteindelijk ook, inderdaad statistisch, uh, rond de zes uh, op de schaal van Richter. Maar uh, kansrijker is vier tot vijf op de schaal van Richter. En hij geeft aan, er moet nu echt iets gebeuren. Want hoe langer je wacht met het terugschroeven van uh, de productie van gas... met gaswinning, uh, hoe langer het ook duurt... voordat je kan voorkomen dat er aardbevingen ontstaan. En dat kan gaan hebben er eindelijk voor. Uh, inwoners van de, de gebieden waar die gas, het gas gewonnen wordt, daar zouden... Mm -hmm. Mensen persoonlijk letsel kunnen oplopen. Er zouden zwakke gebouwen kunnen bezwijken. Er zouden schoorstenen vandaan kunnen vallen. Dat zijn ja. schokkende constateringen. Dat hebben ook de bewoners van de gebieden, bijvoorbeeld Loppersum, aangegeven dat ze daarvan geschrokken zijn. Wat vindt u van het feit dat de jong zegt: er moet nu worden ingegeven? Uh, daar heeft de jong gelijk in. De, het is ook de rol van staatstoezicht natuurlijk om dit soort uh, waarschuwingen te laten horen. De vraag is, wat moet je precies doen? En daar ben ik het niet helemaal met uh, meneer de Jong eens. Uh, als men zegt, van nou, we moeten gewoon die hele productie terugschroeven... of dat nou 20 of 30 procent is, daar kun je over twisten... maar de hele productie moet worden teruggeschroefd. Waarom kan het... dat niet, wat u betreft? Uh, nou, het kan wel, maar uh, het is een, het is een uh, mensenwerk natuurlijk. Je draait gewoon de kraan dicht. Dat is niet zo'n issue. Maar... Wel, maar we zijn ook afhankelijk van gas. Dus waar, waarom zou je daar niet aan beginnen met het terugschroeven van die productie? Want dat is wat Kamp zegt, hè? Uh, de minister van Economische Zaken. Gaan we niet aan beginnen, want we zijn te afhankelijk van gas en het belang is te groot. Nou, ja, dat komt terug op wat ik eerder zei. Dat hangt... Je moet weten waar je dat doet. Je kunt uh, ruwweg zeggen, als je het, de productie van het hele veld terugschroeft, dan helpt dat. Dat is niet zeker, want het gaat erom welke breuken bewegen... Uh -huh. en wat voor drukverschillen er over die breuken zijn. En welke putten, want er staan er 300 in, in Groningen te produceren... welke putten moet je terugschroeven en welke putten kun je laten produceren. Je, je zou de verkeerde kunnen dichtdraaien, bij wijze van spreken. En dan creëer je alleen maar grotere drukverschillen. Dus daar dus is dat, meer onderzoek voor nodig? Daar is absoluut mm -hmm. meer onderzoek voor nodig. En dat is wat de NAM ook zal moeten gaan laten zien in het winningsplan... wat, ze, uh, wat gevraagd is door de minister om klaar te hebben... in uh, het eerste kwartaal volgend jaar. Maar dan kom ik toch nog een keer terug, uh, meneer Herber, op een eerdere vraag. Want waarom is dat niet allang gebeurd? Waarom is het in uw tijd niet gebeurd? U vertrok in 2009. Waarom is er niet nauwkeurig gemeten? Waarom weet u dat soort dingen... Allemaal nog niet. Het lijkt wel of u bent overvallen door het laatste rapport. Nou, het is nou, dus niet overvallen, maar er is altijd een, uh, ja, misschien een valse zekerheid geweest uh, dat die 3.9, die altijd genoemd werd, uh, de economy, dat dat ook inderdaad onderbouwd was, ook voor het Groningenveld, het blijkt nu. Ja, maar dan, ma da da dan mag je toch niet aannemen dat het, dat het dan wel klopt? Dat moet u toch zelf weten, dat is toch de verantwoordelijkheid van de NAM? Ja, we werken dan ook samen. Werktun. Ik dan werkte samen ja, met, met het ja. uh, KNMI. &E. Uh, dat was niet een uh, geïsoleerde actie van het KNMI. &E. Dus dat doe je samen en dan heb je dan je gegevens, die uh, bekijk je samen. Je maakt samen dat model. Ja, maar nu pleit hij toch echt voor meer onderzoek. Naar onderzoek, dat is duur, dat is tijdrovend, maar het moet duur uh, wel absoluut, echt gaan, gaan gebeuren. Dat is absoluut nodig en dat, uh, uh, dat kan ook. Het, uh, je kunt het nooit 100 zeker uh, voorspellen, zeker niet de timing wanneer het precies gebeurt. Maar uh, door die drukverschillen uh, uit te karteren en te weten welke putten je. Ja, het is een soort fine-tuning van het veld. Uh, door dat te doen uh, kun je het beter controleren. Dat is absoluut noodzakelijk. Rien Herber, oud-adjunct-directeur van de NAM en nu hoogleraar Geo-Energie aan de Universiteit van Groningen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uw commentaar. Marcel, wie mag er eigenlijk aan jouw haar zitten? <laughs> Ik niet, uh, hè, sowieso. Maar... Uh, nee, ja, ik ben een... herenkapper of een allround-dames? Ik heb een, een, een allround, uh, all maar wel een man. Oh, okay, Alleen nou. een man mag aan mijn huis zitten. Kijk eens aan. Dan gaan we het zo over hebben. Is maar eens even de verkeersinformatie. Arnoud, hoe is het op de weg? Nou, Lara, het wordt langzaam wat beter... maar vooral in het oosten blijft het uh, problematisch. Daar valt er nog wel sneeuw, daar ligt veel sneeuw... en daar staan hele lange files en ik krijg net meldingen van... Mensen staan op sommige plaatsen al anderhalf uur vast. Oh, ze staan echt stil nu? Ze staan echt stil. En dat is mm -hmm. vooral, uh, wat ik al zei, in het oosten. Denk bijvoorbeeld aan de A50, uh, Eindhoven, Arnhem in beide richtingen. Daar staat inmiddels een file tussen Son en Breugel en het knoopend paalgraven van ruim 30 kilometer. Aan twee kanten, dus daar moet je in ieder geval niet zijn. De A12 blijft een uh, probleem vanuit Duitsland uh, richting Utrecht. Er staat nog een kilometer of 25. De A73, nou, die vrachtwagen is, is geschaard. Nou, in beide richtingen staan daar files van bijna 20 kilometer. En ja, het zit vooral nu in die, in die Zuidoosthoek. En uh, de rest wordt langzaam uh, wat beter. Maar we zijn er nog niet vanaf, helaas. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Joris, van de kerkhof worstelt zich door de sneeuw en de files met name. Tenminste, Joris, jij rijdt nog? Ik rij nog, eh, langzaam eh, rij ik eh, van, eh, van Nijmegen richting Hilversum. Ik denk, ik toets even op de computer in hoe ik in Hilversum zou moeten komen. Dat is dan grappig, op zichzelf wel. Je moet toch ergens eh, je humor vandaan halen deze ochtend. 169 minuten vertraging eh, geeft hij dan aan. Maar dan geeft hij wel een alternatieve route aan. En dan kun je 111 minuten eh, sneller eh, in Hilversum komen vanuit Nijmegen eh, in dit geval. Maar dan vraagt hij wel of dat je met een pontje wil. Nou, dat wil je dan niet. En dan, eh, nou ja. Het systeem uh, zorgt ervoor dat je daar, nou ja, lacht er maar om, um, um, denk ik dan uiteindelijk maar. De weg waar ik nu op rij richting Arnhem-Zwolle, uh, die is wel heel erg druk. Er is wel een uh, file uh, hier, maar die weg is wel... Het asfalt is wel goed op zichzelf. Het is niet glad. De A73 rondom Nijmegen, die was echt enorm glad. Een uur geleden las jij een Twitter-bericht voor, Lara, waarop iemand dat zei. En dat dit ja, is aangevroren. En misschien omdat het niet ontzettend druk is, maar er ligt een enorme laag op dat asfalt. En dat maakt het glad en gevaarlijk. Uiteindelijk, als ik nu zou doorrijden. <laughs> Heb ik maar vier minuten vertraging, zegt het systeem. En zou ik precies om half tien in Hilversum moeten zijn. Maar laat nou. ik daar dan eens geen vertrouwen in hebben. Nou, als je er wel bent hier dan, kom je even binnen. Hè? Dan... <laughs> ja, dat is goed. goed. We gaan je volgen, Joris van der Kerk. Zetten wij de koffie klaar. Um, het is dertien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We laten de sneeuw en de snelweg in een uh, treinprobleem even voor wat het is. Je zou het een uh, datingsite, voor huizen kunnen noemen. Want funda gaat woningruil serieus aanpakken. Het idee was van makelaar Siert Mol uit Gordijk, als in Friesland. Afgelopen jaren heeft hij op bescheiden schaal al geholpen bij woningruil. Onder andere bij het echtpaar van Esveld, dat binnenkort van Friesland naar Noord-Brabant verhuist. Nog net niet het laatste kopje koffie, maar wel bijna, want de verhuisdozen staan tot... Bijna aan het plafond ja, in de kamer. het plafond uh, opgesteld. Ja. U gaat al bijna weg. 14 dagen. En dan naar Tilburg. Ja, hm. naar mijn geboorteplaats. Want we zitten nu uh, aan de eetkamertafel in Gorredijk. Hoe is dat zo gekomen? Van Gorredijk naar Tilburg en vice versa. Want de mensen die nu in Tilburg wonen, die komen hier naartoe. Nou, ik zou je vertellen, uh, de mensen die waren hier in het open huis. Deze man die zei met tranen in de ogen... wij gaan niet verder zoeken... Want dit is het. Ja. We hebben hier aan tafel met z'n vieren. Ze wilden de makelaar er op dat moment zelfs nog niet bij hebben. Toen hebben we toch, geloof ik, meteen diezelfde middag hier aan tafel... ...ja gezegd tegen elkaar. We hadden daar een heel goed gevoel bij. Uh, het appartement wat zij uh, verkochten aan ons is net zo oud als dit huis. Qua afmeting, qua formaat en alles was het wat wij zochten. Dus... Uh... Ja, zo snel, kan het gaan. zo snel kan het gaan. Nu zit de makelaar wel aan tafel, Sjeerd Mol. Ja, is gewoon een, een, eigenlijk een toevalstreffer... Maar ik denk dat er meer van dit soort toevalstreffers in de markt zijn... van mensen die, als ze van elkaar zouden weten wat ze zouden willen... dus meer met elkaar communiceren, dat ze erachter komen... dat er veel meer mogelijkheden zijn voor woningruil. Wat zijn de voordelen? Ja, de grootste voordeel is dat je je eigen huis verkoopt. Heel veel mensen willen wel een ander huis kopen... maar pas als hun eigen huis verkocht is. En dat doorbreek je met woningruil, want per definitie ben je allebei... Je, je huis kwijt. Mm -hmm. En dat, uh, dat geeft zekerheid. En dan durven mensen ook weer de stap te zetten... tot een volgende woning. En waarom gebeurt het dan toch zo weinig? Het, het klinkt namelijk zo logisch. Onbekend uh, maakt onbemind. Uh, en wij doen het in uh, Gordijk hier al vier jaar... dat we het promoten... Maar het is nog maar uh, zes keer gelukt. En daarom hebben wij Funda gevraagd. Van, uh, Funda is de grootste woningsuit van Nederland. Ga daarmee aan de slag. Want volgens ons ligt daar een heel gebied Daar uh, Dat moet wat mee gebeuren. Wat zijn dat voor mensen die in Tilburg die uw huis uh, overnemen? Zij hadden behoefte om deze kant op te gaan... om dichter bij hun familie te wonen. Ja, omdat er toch ook hier voor ons een stukje van jezelf in zit. Dat laat je dan met een heel prettig gevoel achter, laat ik het maar zo ja. zeggen. Ben je ook goedkoper uit? Want uh, je zou zeggen, het is... Uh, gelijk oversteken. Eh, woningruil, dat is een mooie naam ervoor. Want je gaat in elkaars huis wonen. Maar het zijn eigenlijk twee losse transacties. Mm. Je koopt toevallig elkaars huis. En in het koopcontract maak je daar wel afspraken over... dat het alleen doorgaat als ze allebei doorgaan. Maar het zijn twee losse transacties, twee verschillende koopsommen. Beide met hun eigen kosten koper. Eén huis is voor X verkocht, ander is voor Y uh, verkocht. En het grootste voordeel zit erin, je hebt geen dubbele lasten. Ja. En mensen zijn ja, erg bang voor dubbele lasten in deze uh, moeilijke tijden. En in het geval van die mensen in Tilburg, die krijgen er een mooie eetkamertafel bij. Want deze blijft hier staan. <laughs> deze blijft hier staan, ja. Maar dat tafel die zij met de, de achterstoelen eromheen, die zij in hun woning hebben, vonden wij uitstekend. En wij hadden zoiets van, joh, joh, als je dat wilt, is prima. Geen enkel probleem. Het is nu nog een pilotfase van 150 makelaars. Maar vanaf april, als het goed werkt, en daar gaan we vanuit... dan is Funda landelijk bereikbaar voor woningruil. Dus dat geeft heel veel kansen voor mensen. En dat was Roel Pauw met een bijdrage over woningruil. Funda gaat, gaat daarmee aan de slag. En dat is een initiatief van makelaar Siert Mol uit Friesland. We gaan knippen en scheren. Echte herenkappers zijn schaars in Nederland. Voor een knipbeurt moet een man meestal naar een algemene kapsalon bij een dame. En daar staat dan iemand die opgeleid is, zowel als dames als, als herenkapper. Een allrounder dus. Herenkapper Ronald de Bond wil daar een alternatief tegenover zetten. En omdat hij zelf geen herenkappers kon vinden, gaat hij ze zelf maar opleiden. Inmiddels is hij in zijn kapperszaak. Meneer de Bond, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zit er al iemand in de stoel? Ja, die, uh, dat is toch wel uh, gegaan inderdaad. Niet in mijn stoel, maar bij de... Bij mijn collega. Nou, Oké, okay, dus het is geen risico dat u in één oor knipt. Nee, dat, uh, dat gaat niet heel goed samen. Waarom moet een man door een man geknipt worden? Nou, dat is niet zozeer de stelling, hoor. Ik, uh, Mag ook uh, door een vrouw? Dat Zeker, ja. Er zijn ontzettend goede uh, uh, kapsters... Uh, die ook heel goed in staat zijn om mannen uh, perfect te knippen en te scheren. Absoluut. Mm, het is niet zo mijn ervaring. Een man, <laughs> doet, een man doet het beter, vind ik. Is dat zo? Ja. Ja, ja, nou ja goed. dat is altijd een beetje moeilijk om daar... Uh, als vakman een antwoord op te geven. Maar uh, ja, binnen mijn concept uh, heb ik op dit moment uh, wel alleen uh, nou ja, de intentie... om hier mannen te laten werken, dat wel. Hmm. Meneer de Bond, ik heb even nagevraagd hier op de redactie. zitten veel mannen en die willen toch het liefst door een vrouw geknipt worden. Snapt u dat? <laughs> uh, ja, ik denk dat ook heel veel mannen nog nooit door een man geknipt zijn. Ja. Omdat er gewoon ook weinig mannen in dit vak werkzaam zijn. Hmm. Dus de, de, het aanbod van kapsters is, is een stuk groter dan het aanbod van kappers. Dus de ervaring van veel, veel mannen en veelal veel jonge mannen... Is, is dat er eigenlijk alleen maar kapsters zijn in plaats van kappers. Ja, en u, u geeft eigenlijk aan dat, want daar gaat het eigenlijk niet over... het verschil tussen man en vrouw als kapper, maar wel de, de haardracht. Want daar zit het erin. in. Ja, het zit er met name ook in, in, de, in de techniek van het knippen van mannen... wat wezenlijk anders is dan het knippen van vrouwen. Vertel eens. Nou, de, de, de vormen die gehanteerd wordt bij een man... Is, is toch uh, een, een groot verschil tegen, ten opzichte van de, de, de vormen van een van een vrouw. Het is bij de man wat hoekiger. Ja, bij de man is toch wel wat een, een vierkante nou ja, resultaat <laughs> wenselijk hè. Oh, <laughs> We willen allemaal bedankt. die mooie vierkante kop hè. Hè, <laughs> eh, ja. willen... Sorry. <laughs> <laughs> maar dat is wel zo. Ja, ik ga, ik ga even uit ervaring spreken. Mm -hmm. De man weet beter wat ik wil. Okay. Ik zit ook in zo'n kapsalon met allemaal uh, leuke kapsters. Ja? Heel prettig om doorgeknipt te worden. Maar de man, George, hij luistert ook altijd. Okay. Die knippen beter. Die weet beter wat ik wil. Hij doet het sneller. Ja. je over je bolletje. <laughs> ja, nou nee, ja, ja, goed. Ik, ik, ik, ik, U bent ik het met mij eens gewoon. Ik, ik durf niet echt een uitspraak te, te doen. Maar, uh, nee. Ja, god. Ja, it, it. Waarschijnlijk is het niet voor niks dat bij mij alleen maar mannen werken. Laten we het daarop houden. Dan. Hoe, gaat u de, hoe gaat u de herenkappers opleiden? We, nou, puur op techniek dus, begrijp ik? Nou weet je, het, het, het probleem is, maar ik, heb, ik heb deze salon uh, gestart, de barbershop. En uh, er zijn ontzettend veel mannen die het leuk vinden om bij mij in de winkel te komen. En dus ook om door mannen geknipt te worden. Om, mm. om gewoon de sfeer weer terug te brengen zoals het vroeger was. Vroeger had je een damesalon en een herensalon. Ja, en dat is eigenlijk verdwenen. En voor vier jaar terug dacht ik, gewoon, we gaan het weer opnieuw uh, uitvinden. En mannen vinden dat dus gewoon leuk. Ja. Alleen kan ik nu de winkel niet vullen met, met kappers. Omdat er dus te weinig mensen zijn die specifiek opgeleid zijn tot herenkappers. Dus dan dacht ik van ja, ik ga het andersom doen. Ik, ik zoek leuke gasten voor mijn winkel. En die leid ik vervolgens op als kapper. Kijk eens aan. Ja. Het is me duidelijk. Ik ja. wens je veel succes, meneer de Bond. Nou, vriendelijk dank. Oké, okay, tot ziens. Dag. Maar nog Remmers, wil je een man of een vrouw? Ja. Wat zei je nou? Ben je een man of een vrouw, als kapper? Nou, ik heb een man. Marokkaanse buurman. Hartstikke goed. Ja. Goed. Nou, dat weten we dan ook weer. Het verkeer. Ja. Maakt dat nog veel waar. Nou, ja, even luisteren. Even de microfoon openzetten buiten. Want anders gaat het ook niet de hele tijd buiten staan. Maar zo klinkt het altijd. Rondom het huis van Tineke te Groot en... Van veel meer mensen hier in voordorp Utrecht. En als we de kaart van Utrecht erbij pakken, dan is het in heel Utrecht best wel veel. Want ik zie heel veel rood en dat zou het niet moeten zijn. En het geldt ook in heel veel Europese steden. Vandaar dat het Europese parlement vandaag een wet in stemming brengt die het verkeerslawaai moet terugdringen door bepaalde eisen te stellen aan de productie van nieuwe auto's. En dat zit hem vooral in de banden, hebben we vandaag al gehoord. Dat scheelt heel veel in de herrie en langzamer rijden. Je kunt er echt van dit altijd maar die ruis die we nu ook horen. Wat krijg je daarvan, Jan Frans? Nou, Het begint natuurlijk met veel uh, slecht slapen. En dat leidt tot, uh, tot vermoeidheid en dat soort dingen. Dus mensen functioneren minder goed. Maar het blijkt dat langzamerhand mensen door de stress die ze ervaren... onbewust of bewust, stress als gevolg van geluid... dat ze uh, hart- en vaatziekten kunnen oplopen. En langzamerhand komen er steeds meer onderzoeken naar boven. De tien jaar lang onderzoek waaruit blijkt dat dus inderdaad door meer lawaai... er ook meer hart- en vaatziekten optreden. En het heet... dus is dat ook wetenschappelijk ook helemaal vastgelegd dat dat, dat, nu, dat zo is? Dat is nu wetenschappelijk hartstikke vastgelegd... door niet één onderzoek, maar een heleboel onderzoeken. Ja. En er is recent zelfs één onderzoek gekomen... waaruit blijkt dat er bij meer lawaai... verkeerslawaai dus weer, gewoon zoals we dat in Nederland... vlak langs die, die wegen ook hebben... kun je ook meer kans op beroerte hebben. Maar dat is nog niet helemaal voldoende vastgesteld... of dat ook echt zeker is. Nou, Tineke verhuizen. Ja, maar waar naartoe, hè? Dat is ja. niet zo makkelijk. Ja, terug naar de kust. Uh, bijvoorbeeld. <laughs> Heb je ook geruis, maar dat is van de zee. Is dat dan minder erg? Ja, zee, dat, dat werkt heel anders op de mens in. Dat is gerust, rustgevend. Ja, ja, ja dit misschien. is geen zee. Dit is de A27 met natte sneeuw. Laat me horen. En zo klinkt hij. nog Remens meet het verkeersgeluid vanochtend in Utrecht. En zo dadelijk meer over de Stichting Holland Financial Center. Die stopt namelijk als publiek privaat samenwerkingsverband. Dat heeft alles te maken met de val van SNS. Blijf luisteren. Volgende week worden de Edison Popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn deze week live te gast op Radio 1. Vanmiddag vanaf 2 uur in Dit is de Dag, The New Shining. Everyone is changing, of Every time I stop and Genomineerd voor de Edison Popprijs 2013. The New Shining. Vanmiddag vanaf 2 uur, live in Dit is de Dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Lieverd over die lening voor de auto, wat kost het ook alweer per maand? Precies 150 euro. Nou ja, iets tussen de 150 en 200 in.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 Samen sta jij sterk. Dit is Radio 1.